We're 1983 bij C.F.M. met TCC en veel de laf. Welkom bij de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En in de derde uur gaan we eerst weer even naar als meer naar Jan van Ness, want Ze zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met SV Zandvoort Joop het staat nog steeds je 1-1 en ik vind het voor Zandvoort heel netjes. Je speelt toch tegen de nummer 2. En je moet zelf oppassen dat je niet in tegen Duitsland komt. Het is een hele leuke wedstrijd. Sanford werkt stuk voor stuk jongen knullen. Gaat helemaal goed. Zandvoort mag nu gaan ingooien bij de eigen duckout En dat is op de helft van Aalsmeer. Wie gaat dat doen? Jan Zonneveld, Die gooit naar... Even kijken. Chris Dulgen... Nee, dat, ja, wel. Um, die, zal, die bal wordt gewoon weggewerkt gewerkt door een van de Aalsmeerders. Uh, de Aalsmeer kan het spel overnemen nu op het middenveld. En uh, dat is daar... Uh, even kijken... De Koper, die kan die bal heel ver wegschieten. Nou, Jan veld kon hem wel aannemen, maar de techniek ontbrak hem om hem echt goed onder controle te krijgen. En hij is kwastig Die Hij probeert hem aan te passeren, lukt aardig. Niet helemaal, dan gaat hij nog een keer. Dan gaat hij bal voorzitten. En die gaat via spelen van Aalsmeer over de achterlijn. En dat betekent natuurlijk een corner voor Zandvoort. En voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van hetzelfde. En normaal gesproken zal Meitzenberg zich daarmee gaan bemoeien. De kopspecialisten zijn er voorin. En dat is in ieder geval Kastenvries, even in de kleinste van het veld, Bas staat daar. Daar staat, even kijken, weet je wat Braamse, die het is, doepen van Zandvoert maakt het eigenlijk ook tot nu toe natuurlijk, Dan daar gaat die bal komen. Mooi ingedraaid, mooi ingedraaid, en die keeper die kan nog net tegenboxen. Zonder dat die kan hem bijna overnemen, maar dat lukt net niet naar Aalsmeer gaat nu. Over de, uh, voor hun linkerkant van het veld is de voor de rest, komt een diepe bal. Maar er staan drie verdedigers van Zandvoert tegen één aanvaller van Aalsmeer, en daar is het, ik zeg even... Uh, uh, die kan het mooi wegwerken en gaat hier goed van... Het is een meer nog veruit. Goed, we hebben gespeeld hier. Bijna 80 minuten. En de stand is dus nog steeds 1-1. En straks graag, met uh, hoop ik nog wat beter nieuws verzand. Van, maar voorlopig ben ik er al erg tevreden mee. Tot snel meteen, Jad Vres. Ja, derde uur, uh, Albert-Jan, uh, voordat we daaraan gaan beginnen, even ja. terugblikken op gisteren. Ja, gisteren. een leuke uitzending. Ja, gisteren hadden we een speciale uitzending, luisteraars. Uh, uh, ZFM Lunch stond geheel in het programma van, uh, in het thema van, uh, in het teken van... De eerste Beatle-LP die, die, die 50 jaar geleden uitkwam, de eerste Beatle-LP, en dat was Please Please Me. En daar stond uh, onze collega Ruud, is daar, heeft daar uitgebreid bij stilgestaan uh, drie uur lang, van 12 tot 3. En uh, naast natuurlijk dat hij die LP heeft gespeeld, uh, afgespeeld, al die nummers, heeft hij ook een heleboel covers uh, gedraaid. Waarvan het volgende nummer uh, wel een beetje voor Joop geschikt is, want het is een gauw hè? Ja, het is een Oldies but Goldies. En wie is dit? Uh, ik heb geen idee. Wie zijn dit? Billy J. Kramer met Do You Want to you you Know the Secrets. Hey, nou die gaan we vandaag niet draaien nee, Misschien op een ander af. moment Gewoon lekker bij CFM oh. Beleef het ritme van Zandvoort Ook op tv CFM Test TV Op kanaal 45 Cfm. CFM Nog zo'n lekkere gouden ouwe dan En trouwens als je digitaal wil kijken naar CFM TV Dan zet je gewoon kanaal 40 aan Zie Je de Shocking Blue En we gaan eerst even naar Rial van der Ja, en, uh, een hensbal in het schatstofpobiet van Zandvoort. En dat betekent dat de bal op de stip gaat en dat Aalsmeer de kans krijgt... ...om uh, hier uh, toch nog winnend van het veld te gaan. Dat is niet de eerste keer dat we dat op het laatste moment meemaken. De bal ligt op die stip en uh, er is niks aan te doen. De gele kaart is gegeven. Ik kon niet zien aan wie. Dat was 1-1 van spelers. Maar er stond er vrij kort op en dus is het heel makkelijk. De penalty is gewoon terecht. Ga kijken wie hem gaat nemen. Ja, het, het rol is klaar. Fluidsignaal nog even van de schrijfzetter. Ja, daar is hij. En hij wordt gestopt! Ja! Oh, de vent stopt er bal! En dat is ook niet de eerste keer dat hij dat doet. Goed gereageerd, ook een beetje schat uitgeschoten. Maar voorlopig staat nog steeds 1-1 hier en graag gestopt. En nou uh, helemaal. Pieces, brother. It's a drag, it's a boy It's as such a pity to be looking at the poor Not looking at the city What do you mean? You see one crowded, polluted, thinking town But sweet, sweet, sweet, Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine A <laughs> Latin bank up makes a Comfort I can feel the devil walking next to me.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 Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CFM op de radio, Jordan Murray Head en One Night in Bangkok. Ja, voor het slot van de voetbalwedstrijd, als we meer ST Sanford gaan we weer snel over naar Jop van Es. Ja, waar het natuurlijk ontzettend spannend is. We zitten in de 90ste minuut, althans het wordt. geeft 90 minuten aan. En ja, beide ploegen willen natuurlijk nog graag kies die extra erbij hebben. Maar voor ons toch gaat dat niet. Dan krijgt ASB nu nog een corner, soms een corner te verwerken. En meer moet er dan misschien dat ze niks mee kunnen doen. Moor de die heeft natuurlijk soms in de race gehouden met die prachtige stop. Hij uh, gleed met zijn voeten toe en via zijn voet ging die bal over de achterlijn. En toen was het dus geen doelpunt. Hè. We gaat er een beetje onvriendelijk toe daar nu met, met, in het Stassengebied. Maar een goede schijn zetten, een Hij heeft het volledig in de hand en dan gaat die bal komen. Hoog in de doelmond. Boy de Vets, uh, bokst hem weg. Uh, Aalsmeer kan het weer overnemen. Weer een hoge bal ver in de doelpunt en die is gewoon op de achterlijn. Over de achterlijn. Zandvoort mag die bal vanaf de vijf meter gaan nemen. En Aalsmeer heeft haast. Aalsmeer die gaat dus ook de bal halen voor de vet. <laughs> ja, en dan schiet hij hem voorbij de vet. Dus komt nu te even voordat die bal weer terug is. dat ligt hij nu dan op die vijf meter lijn en zal die bal waarschijnlijk met de wind in de rug, die hele stevige wind, ver transporteren. Klopt, inderdaad. Passt kan nou aannemen. Zelfs heel mooi op de borst mee gedaan, dan gaat de man voorbij. En nu is het 3 tegen 3 en dat Fries hij heel kleurig, eigenlijk die bal. En dat, uh, dat is jammer. Nu gaat Aalsmeer weer naar voren toe. Uh, kan die kan de bal ook nog aannemen, ook lange bal. En dan moet Jan uh, Treugen uh, goed werken. Dat doet hij ook. Dan ziet die bal over de zijlijn bij de druk uit van Aalsmeer. En dat betekent dat Aalsmeer daar natuurlijk mag gaan gooien. Dus ik heb de zitten nog niet op zijn klokjes zien kijken. Dat hoewel de, de klok al een poosje op negen staat. Dan gaat die bal komen. Verre ingegooid. Zonneveld kan hem in ieder geval aanraken. En ook weg van zijn bfc En dan kan hij net diep bij komen. En een snelle man nu van Aalsmeer. En dan wordt hij weer weggewerkt. En nu door Lotte Rikker. Zo te zien. Heel in weg over de hekken En moet een nieuwe bal komen. Gaat weer ingegooid worden. Bij de dukhout van Aalsmeer. En Aalsmeer mag dat gaan doen. Weer ver ingegooid. Zonneveld. Ik net net niet goed bijkomen. Hij heeft hem wel aangeraakt. En nu. Pas warm is hij die bal kwijt. In het vaste gebied. Dat is gevaarlijk. Maar gelukkig hebben we een beetje slordig weggewerkt. Van, of tenminste verwerkt van Aalsmeer. Dit is het eindsignaal. Ik ben hier te mee. 1-1. Ik denk dat het een hele mooie prestatie is. Na, na die, ja, die wanprestatie van vorige week. Die uh, 0-8. En. Uh, dit 1-1, lekker punten bij. erbij. En Aalsmeer was niet een ploeg die op de tweede plaats wordt. Tenminste niet deze ploeg, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, Joop, dankjewel weer hè, voor je bijdrage van ja. vandaag. Oké. Okay. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Ja, inderdaad, 1-1, uh, de eindstand van de wedstrijd Aalsmeer, SV Zandvoort. Zoals Joop al zei, een goede prestatie voor SV Zandvoort. En wij gaan uh, door met de muziek bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Ten Hartman en We Are The Young. We're the one with the runaway eyes. We're the one.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 Wat kunnen we ook gek doen ook, hè? Met z'n allen. Heerlijke muziek op de zaterdagmiddag. Je Guus Mijlers en Brabant. En wat was dat concert mooi van hem, van de week op televisie. Heb je dat gezien of niet? Nee, jij wel. Het was super, super, super. Het concert van hem in het Philipsstadion in Eindhoven in 2010. Oké, okay, oké. Okay. Het is al vijf geweest. En? Dan gaan we aan het dier van de week beginnen Albert-Jan. Ja, en uh, hoe kan het ook anders dat dit ras de naam James draagt. Want James is een grappige en lieve Jack Russell op leeftijd. Hoe oud hij precies is, is helaas niet bekend. Hij is gevonden en nooit meer opgehaald door zijn baasje. Hij is wat doof aan het worden en heeft wat kromme pootjes. Maar hij is een ontzettende vrolijke en energieke hond. Hij kan het prima vinden met soortgenootjes. Net, net als met wat oudere en niet zo drukke kinderen. Of hij het met poezen kan vinden is helaas niet bekend. Een van zijn grootste hobby's is... slapen. Hij zoekt dan ook een rustig huis waar voor hem een warme mand klaar uh, staat. Wilt u James een fijne oude dag geven? Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Hij verblijft momenteel in het dierentehuis Kennenmaland. Keeshofstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. Of kijk even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl. Nou, wie zou James nou niet in huis willen hebben? Mijn naam is... James. James. James Bond. Yeah. In het Kennen met Thuis. Ga voor James naar het Kennen Thuis. Of alle andere leuke dieren die daar aanwezig zijn. Hier is For Your Eyes Only. CFM Race Radio Pit Report. Ja, het is de tijd voor hè? de Pit Reports bij CFM. En dan gaan we het natuurlijk hebben over de Grand Prix Formule 1. En daarvoor hebben we uitgenodigd Willem van der Goedemiddag Willem, welkom. Goedemiddag, ja. Welkom in de uitzending, wel, Ja, Albert Jan ook, uh, goedemiddag. Luisteraar, ook, uiteraard. Ja, jij was vanmorgen vroeg op. Nou, zo vroeg was het niet eens toch, viel de kwalificatie? Mee, ja, ja veel reuze Maar Vrije training was wat eerder, die was om 6 uur, die heb ik ook gezien. <lacht> ja, ja, kijk, ja. De, de ware aard komt boven. En, hoe heeft Kimi het gedaan? Want die, uh, vorige week uh, was die verrassend winnaar, kan ik wel stellen? Nou ja, verrassend, uh, ja, die was de winnaar, vorige week in Australië. In principe deed hij het net zo goed als in Australië, want daar kwalificeerde hij als zevende, wist de race te winnen. Voor morgen weer uh, zevende, Kimi Raikkonen. Maar Kimi is drie plaatsen teruggezet, want die heeft Nico Rosberg in zijn snelle ronde ja, opgehouden. En daar is hij uh, voor bestraft met uh, een terugzetting van drie plaatsen. Dus uh, alle werken morgen voor Kimi om toch verder naar voren te komen. Ja, hebben ze dezelfde strategie als in Australië, waarbij Lotus één keer minder een bandstop uh, hoeft te maken om banden te wisselen. Dan ziet het er weer goed uit uh, voor Kimi uh, natuurlijk. Maar dat was vorige week ook precies het verschil. Hè? Die ene pitstop, die duurt. Dan 11 12 seconden, maar dat was ook het verschil op het eindstrepen. Ja ja, ja, ja, iets vanuit 20 seconden verlies ja, je met de in en uitrijden van de pits en het uh, wisselen van de uh, wielen. Ja. En dat uh, was eigenlijk het uh, verschil, ja. En dat, uh, ja, dat was de strategie van uh, Lotus, van maar uiteraard uh, concurrentie. Uh, ja, die kijkt ook <laughs> en ja, ja, die wil daar nu ook uh, aangaan natuurlijk, mits mogelijk uh, met de banden, want de banden, ja, yeah, die zijn nogal uh, gevoelig. Uh. Dat wordt afwachten hoe de strategie is uh, morgen. Wat ook hetzelfde is als uh, in Australië, <laughs> ja. is de polezetter en dat is uh, Sebastian Vettel, uh, wederom de snelste. Werd daarbij uh, enigszins toch wel geholpen, uh, de kwalificatie verdeeld in uh, drie delen. Het eerste deel was het droog, in het tweede begon het iets wat te regenen en het derde was het uh, weer een opdrogende baan, dus ja, maar niet, desalniettemin, uh, Sebastian Vettel op pole met uh, verrassend uh, tweede toch wel uh, Philippe uh, Massa in de Ferrari, derde Fernando Alonso, eveneens in de Ferrari. En uh, Lewis Hamilton, ja. Hij is weggegaan bij uh, McLaren. Uh. En een hoop mensen hadden daar de vraagtekens bij, dan ga je naar Mercedes die achter McLaren rijdt, dat was vorig jaar zo, maar tot nu toe twee races geweest, of twee kwalificaties in ieder geval. En hij weet iedere keer toch die Mercedes voor de McLaren van zijn vorige geven te zetten, dus toch wel een goede stap uiteindelijk. En wat me vorige week ook opvalt is dat de onderlinge verschillen kleiner zijn geworden, dus de auto's zijn toch weer aan elkaar gewaagd. Ja, ja het is nu, in ieder geval in Australië was het niet zo dat één uh, team overheersend was. Nee. Ik bedoel, als we even wegcijferen van die pitstop midden van uh, Raikkonen... dan hadden wij allemaal een uh, dicht klokje bij elkaar gehad voor de overwinning. Over jouw opmerkingen Albert-Jan, ik denk dat uh, Guido daar anders over denkt. Ruim drie seconden. Ja, goed, dat is uh, keitheme natuurlijk. En uh, Guido die had uh, heel veel uh, last van uh, ondersturen. Uh, en ja, dat was zijn probleem. Caterham is uh, natuurlijk niet het snelste team. Uh, 22 auto's. Guido uh, de 22 e plaats. Uh, de andere auto van Caterham uh, op de 21 e plaats. Kijk, zou zijn teamgenoot nou uh, op plaats 10 staan en hij op 22? Dan kan je je afvragen van, hey, wat doe je verkeerd? Maar in dit geval, ja, het zit heel dicht bij elkaar. En ja, die teams, ja... Uh, yeah. Hoe laat is de race morgen? Nederlandse tijd. Oh, oh dat weet ik helemaal uur. Tien uur. 10 uur. 10 uh, uur, uh, ja. ja. oh. uur hebben we de race. Ja. Voor die tijd hebben we nog wel. Uh, en dus op Eurosport 2 te volgen. Uh, GP2 race. Waar ook Nederlandse deeldame is uh, met Daniel de Jong. Nou, die ging vandaag niet zo goed. Uh, die kwam uh, in contact met zijn uh, teamgenoot uh, Quave Hopsen. En beide stonden langs de kant van de baan. Oké. Okay. Uh, je had ook nog nieuws over de broer van uh, meneer, onze grote meneer Schumacher. Uh, nou, Ralf Schumacher, ja, die zou dit seizoen uh, wederom uh, deel gaan nemen in de, Formu in de DTM uh, in Mercedes. Uh. Ja. In principe was het allemaal uh, ik kan in kan en kruiken. Maar hij heeft uiteindelijk toch besloten. En ik denk dat het een wijs besluit is. Hij deed al een aantal seizoenen uh, mee daarin. Deed, voor ja, spek en bonen. Hè? Nou ja, niet voor spek en ah. bonen. Ik denk dat hij meer verdiende. <lacht> jij en ik. <lacht> <lacht> dus, uh, dat is niet Good. gewoon. maar voor de prijzen deed hij in ieder geval niet me. mee. Uh, nee. En hij is uh, teruggetreden. Nou, hebben ze daar een hele mooie opvolger voor. Hoor, een jongen van 18, uh, Pascal uh, Werlein. Is dat. Uh, Rijdt, of uh, zou er, uh, uiteindelijk dit seizoen de uh, Formule 3 rijden? Doet hij dit weekend wel op ons. Dat deed hij erg goed, want uh, twee uh, kwalificaties wist hij zich voor Polen uh, te plaatsen. Vandaag is er reis 1 uh, geweest daar in Monza. doet ook onze uh, dorpsgenoot Dennis van der Laren maar Dennis, uh, ja, in een veld van uh, 30 uh, Formule 3 auto's, wist uh, vandaag uh, de eerste punten voor het seizoen uh, binnen te halen. Want op een uh, keurige tiende plaats in Monza. Oké, okay. uh, nou we gaan elkaar volgende week uh, uitvoerig uh, spreken natuurlijk. Want dan uh, is het weer een groot evenement op het circuitpark. Ja, dan hebben we de paasreisjes hier. Uh, hier op Zonvoort natuurlijk. En laten we hopen dat de zonnetje schijnt. En ook ja, ja, ja, ja. Nou, tot dan Willem, dankjewel. Aan ons zal het niet liggen. We zullen meteen over twee platen het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. C'est l'histoire d'une Que j'avais demandé C'est l'histoire d'un soleil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 Mon seul enfant, de moi je pense à qui demande pourquoi tout le temps, ça, mais je ne me regarde pas et pourtant, et pourtant, je, chante, je chante.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 Jor Queen en Radio Gaga bij CFM Salford. Het is kwart voor vijf geweest. Zullen we hem gaan doen? Het gedicht van de dag komt eraan. En die gaat uiteraard dit weekend over wandelen. Wind in de haren. Wind. Koud uit het noorden. Meeuwen vliegen af en aan. In de verte vele duizenden wandelaars in horden. De paden slingeren voort tussen de duinen. Maar hier en daar een sloot en de zee met witte kruinen. Wandelen in de duinen, zo heerlijk rustig. De pas erin en gaan, nog lang niet moe. Wandelen is ontspannend en gezond. Dit doe je alleen, samen of met je hond. Wandelen in de bossen, duinen of langs het strand. Samen, George en Marie, hand in hand. Wandelen kun je ook alleen. Genieten van alles om je heen. Wandelen door de duinen, door diepe dalen. Wandelru wandelroutes lopen en vooral niet verdwalen. Wandelen houdt je op de been. En dit is goed voor iedereen. Wandelen in de natuur, in de zon...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 Een pad vol onzekerheden, ben ik nog lang niet moe gestreden. Straks zet ik gewoon mijn muts op en lach ik om mijn eigen flauwe mop. Veel te lang geleden dat ik zo kon genieten. Van de rust, bomen en vooral niet opschieten. Wat een mooi gedicht van de dag weer bij CFM. Dit weekend natuurlijk in het teken van wandelen. Bijna 4000 wandelaars hebben vandaag de kou getrotseerd. en lekker 30 kilometer lang gewandeld. Heb jij ook een gedicht voor ons? Stuur hem naar redactie. In Sita en lopen over het water. Levert het ritme van Zandvoort ook op internet. <totstukken> www.zfmzandvoort.nl ZFM. En deze waren we bijna vergeten te draaien, Albertje. Maar dan komt hij toch aan, hè? Hier de seksbap.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 Sex bomb, sex bomb, yeah. you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, yeah. you're my sex bomb And baby, you can turn me on Turn me on, y'all yeah. Sex bomb, sex bomb, you're my was met de seksbam van uh, Tom Jones. Ja, helaas. plaatje alweer uh, wat betreft uh, dit programma voor op zaterdag. Toen we het morgen gewoon weer gaan doen tussen 2 en 5. Ja, maar eerst krijgen om 5 uur non-stop entertainment for you. En daarna de Euro Breakdown herhaling van uh, onze grote collega Sjors van Dam. En wij gaan morgen gewoon weer zossen. Wij gaan weer zossen. Zossen. En dan zossen op, op zondag. zondag. Oké, okay, bedankt voor het luisteren iedereen. En graag tot uh, morgen of volgende week. Uh, ja, nou morgen natuurlijk. Aan anders kijken naar uh, de Runners Cup en de fietsers en uh, het dorpsfeest midden in het centrum van Zandvoort. We komen elkaar zeker tegen. tegen. Uh, een weekend in Zandvoort, Een hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag! Things Dag in love. When you're chewing on last gristle, scramble, Give a whistle.